Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Het Slotervaartziekenhuis in en de MC-groep in Vlevoland zitten in financiële nood, schrijft het Financiële Dagblad. Ze kunnen hun verplichtingen bij huisbankier ING niet nakomen. De ziekenhuizen zijn eigendom van zorgondernemer Loek Winter, die de ziekenhuismarkt wilde opschudden. De problemen zijn volgens de accountant en het bestuur zo groot dat het voorbestaan van de ziekenhuizen in gevaar is.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 Maar dat leidt tot een piekbelasting van het stroomnet. Als er onvoldoende groene stroom beschikbaar is... moeten kolencentrales dat tekort aanvullen. En dat is niet milieuvriendelijk waarschuwen organisaties en bedrijven... die zich met elektrisch rijden bezighouden. Luis Enrique wordt de nieuwe Spaanse bondscoach... melden diverse Spaanse media. Hij was eerder trainer van onder meer FC Barcelona, AS Roma en Celta de Vigo. Het afgelopen jaar had hij een sabbatical... En Rieke zou de opvolger worden van Jolene Lopetegui... die vlak voor het WK werd ontslagen. Het weer, het is vandaag bewolkt. Plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen is het nog iets minder warm met ook veel bewolking... en plaatselijk een bui. Later op de dag breekt vanuit het noorden de zon weer door. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files...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 One day Jij Albert-Jan? Die bedoel ik. Heb ja. goed? Oké, okay, ja, oké. Okay, ja. ja, beloofd is beloofd hè. Het aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. De Stars on 45 en Stars on 45. Het British Weekend hier in Zandvoort. En dat gaan we vieren met heel veel activiteiten. En niet alleen in het centrum. Op een circuit natuurlijk de, de races door het dorp heen straks om 5 uur.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 Still in my heart somewhere heeft gewoon een geweldige plaat vinden. Deze van Justin Timberlake en Chris Stapleton. Je ze met uh, Say Something. Zo dadelijk krijgt het Formule 1 nieuws in de Pit Report bij ZFM. En dan gaan we natuurlijk met name kijken naar uh, de kwalificatie die juist uh, verreden is. In Engeland op Silverstone tijdens dit British weekend hier uh, in Zandvoort. Dat uh, na deze plaat van Paul Abdul hier is Straight Up.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 Gaan wij dan door tot, tot en met het seizoen 2021? Nou, dan blijft de Riekjear gewoon bij Ripboel. Goed, ja dat, denk ik, ja, dat denk ik ook. Maar dat kom ik zo nog even op terug. Uh, hij houdt het trouwens wel spannend... maar hij zou voor de zomerstop uitsluitsel gaan geven. Uh, wat hadden we verder nog? Uh, even kijken... Hoe laat begint die race morgen trouwens? Een hele goede race. Drie uur volgens mij. Drie uur. We kijken het even voor u na. Weet u het zeker? Nou, bijna zeker. Wacht even. Nou ga ik de mist in met dat ding. Even kijken. Luiten. Formule 1. Morgen zal het twee uur Britse tijd zijn. En dan drie uur Nederlandse tijd. En inderdaad, tien over drie morgen de race op Silverstone. Tien over drie tot tien over vijf.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 singel van KCbo en I Like Chopin. Voordat we naar dier van de week gaan, uh, naar uh, Daan, gaan we eerst nog even naar KC uh, Kasama, of zo, geloof ik, reken ja, de stadion heet. Goed. Ik Kasama. Ik en uh, daar wordt de wedstrijd uh, gespeeld, Zweden tegen Engeland. Hoe is het daar, het dan? Nou, Engeland heeft, uh, te, terwijl hij naar de muziek zat te luisteren, uh, gescoord. keurige uit ja, de stilstaande situatie. Vanuit een hoekschop werd uh, de bal hoog voor aan de rechterkant van de, de goal uh, gespeeld.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 Daan blijft momenteel in het Dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571, -3888, 571 -3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Daan verdient een thuis. Zo is het me net, Albert-Jan. Ja, voor Daan of de andere leuke dieren, ga naar de Keesomstraat nummer 5. Kijken we nog even naar de voetbalwedstrijd. Zweden, Engeland. Mocht je het net gemist hebben. 0-1. Laat hem nog één keer horen dan, die song. Ja, geweldig. is zo al leuk. Die dit... gaat, als Engeland wint, dan gaat dit de heel zand door, Want heel Engeland, die draait hem al. De Tree Lions. I think it's bad news for the English game. We're not creative enough. We're not positive enough. We'll go on getting backwards on getting backwards on getting backwards getting home. It's coming, force coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, Football's coming home, it's coming home, it's coming, Football's coming home, it's coming, coming home. Everyone seems to know the score. They're so sure that England's gone. I still see that tackle and more When Lineker scored, Bobby Belt in the ball And they'll be dancing, three lights on the shirt Shoes remain still clean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 He, om deze weer eens uh, terug te horen uit 1989. Bonnie Raitt hoor je en Heaven Hearts. Ja, het uh, verhaal achter de plaat is uh, als volgt. We waren toen bezig met uh, de oprichting van uh, ZFM. En daar zitten we nog steeds op, uh, 28 jaar later. En toen was uh, deze plaat een uh, grote hit, de single van uh, Bonnie Raid. We draaiden er nog eentje tot het gedicht. om alvast een klein beetje in de stemming te komen voor vanavond. Hier zijn de Beatles.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 Right.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 van de dag hoorde je deze van Yellow in the Race. Het is zeven uh, minuten voor vijf uur, hij zit er al klaar voor. Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Goeies, goedemiddag. Hoe is het met jou? Ja, lekker. Ik bedoel, ja, niet te warm vandaag. Niet te warm, hè? Nee, van nee, mee. nee het is heerlijk. Heerlijk? Ja. Vanavond, uh, vanmiddag weer een uh, uitzending van Entertainment for You. Wat ja. ga je daar niet allemaal doen? Uh, eigenlijk weinig, moet ik je vertellen. Weinig? ja, ja. Oh? ja. Ja, ja, ik zeg het uh, ja, eigenlijk. Ben ik al met mijn vakantie een beetje, een beetje begonnen, <laughs> Rob. Oké, dus, uh, dus ik ga het vandaag lekkere, lekkere muziek draaien. En uh, ja, als mensen verzoekjes willen aanvragen, uh, zijn ze welkom. Uh, gewoon via Facebook, uh, via uh, uh, gmail.com En uh, oh. ja, gewoon een gezellig feestje. Wanneer een je vakantie dan? Gezellig nou ja, dit is uh, eventjes de laatste uitzending. Tot en met uh, uh, de 11 augustus ben ik weer uh, retour. Oké. Okay. Oh, en, dan, uh, en dan hebben we sowieso Kees Ossluis in de studio. En uh, gaan we Daan, Daantje bellen. Daantje van de... de, de Dier van de Week. Nee, nee, nee, maar goed dat is Bloed, zweet en tranen, daar is ze uit. Is toen Jason heeft toen gewonnen De meeste mensen weten dat, denk ik, nog wel Dus uh, ja, die gaan we dan uh, eventjes ook uh, bellen natuurlijk Maar dat is pas uh, 11 augustus Hey, veel plezier en een hele fijne vakantie uh, Ja, dankjewel Mag ik nog één vraagje Ja, stellen? zeker Uitslag, Rusland, Kroatië ja, ik denk dat het toch Kroatië wordt in <laughs> 2-1. Hij zal het wel moeten zeggen. Hij zal het wel moeten zeggen. Oké, okay, veel ah. plezier uh, Frits. Ja, dankjewel. Oké, okay. hoi. Hoi. Oh, I could hide Neat the wings Of the bluebird As she sings The six o'clock alarm Would never ring But it ring?